Bij een kunstmestfabriek in Sluiskil in Zeeland... zijn twee werknemers overleden door een bedrijfsongeval. De twee mannen waren aan het lassen bij een tank. In die tank bliezen ze vanwege het laswerk een speciaal gas. Daarbij raakte een van de twee mannen omwel en viel in de tank. Zijn collega wilde hem helpen, maar viel er ook in. Om wat voor gas het gaat is niet duidelijk. De Wageningen Universiteit heeft een gift ontvangen van 3,2 miljoen euro. Het geld is bestemd voor malariaonderzoek in Afrika. Het bedrag is afkomstig van iemand die onbekend wil blijven. De Wageningen Universiteit kreeg in het verleden al vaker bedragen van guldengevers. Maar de 3,2 miljoen die nu is toegezegd is de grootste gift afkomstig van één persoon. En ondanks alle waarschuwingen zijn wereldwijd veel mensen toch in 1 april grappen getrapt. Google meldde dat ze het nieuw product zou lanceren, Gmail Motion. Gebruikers zouden via gebaren hun mails versturen en niet meer ouderwets met toetsenbord en muis. Een Zwitserse nieuwsite kreeg veel reacties op het bericht dat de Zwitserse regering spionagekoekoeksklokken zou hebben gegeven aan 30 ambassades. Steeds als de koekoek naar buiten kwam zou er een foto zijn gemaakt. En een grap van het NOS Jeugdjournaal scoorde ook. In de uitzending werd gemeld dat er een proef begon... zodat kinderen onder de twaalf eh, ook een tattoo konden laten zetten. Daar zijn zeker 500 reacties op binnengekomen. Het weer, brede opklaringen en minima rond 8 graden. Overdag is het zonnig. Met een zuidenwind loopt de temperatuur op tot 20 graden in het noorden... en plaatselijk 24 graden in het zuiden. Tegen de avond ontstaan er enkele buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, hartelijk welkom terug bij Casa Luna. We zijn er nog een uurtje en dit is het uur waarin luisteraars ook met ons meepraten. Of eigenlijk, ja, zijn het uitsluitend de, eis, de, de, de luisteraars die nu het woord hebben... Uh, dat wil zeggen, als de telefoon het straks gaat doen... want uh, dan hebben we een land vol mondige burgers... maar geen telefoonlijn die werkt. Dus daar zijn we nu even hard mee bezig. Uh, en ik hoop dat dat snel gaat werken... want uh, nu zijn we dus een beetje afhankelijk van de mail. Ik zie wel dat er gemaild is, maar ik moet dat eventjes... Nou, dat ga ik wel zo meteen... Uh, even goed doornemen tijdens de muziek. Maar wij werken dus aan de telefoon 0800-1121. Als u wilt mailen kan het naar kaasaluna@ncv.nl En als u wilt twitteren, hashtag Casaluna. En waarover gaat het dan? Nou, ik weet niet of u net gehoord uh, heeft uh, hoe de uitzending ging... en waarover uh, wij het gehad hebben, maar dat ging onder meer over burgerschap. Dus wat, hoe zijn wij in, in hoeverre zijn wij bereid om iets bij te dragen aan de maatschappij... Uh, dat is een vraag die ik ook aan u wil stellen. Hoe, wat doet u om Nederland mooier te maken? Hoe betrokken voelt u zich bij de samenleving? Voelt u zich uh, bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het wel en wee van anderen? Ook als u ze misschien niet eens kent. Uh, maakt u zich ook druk, boos uh, over hoe het met ons land gaat? Ergert u zich vaak aan politici bijvoorbeeld... Um, en doet u er dan wat aan als u zich boos voelt of als u vindt dat er iets misgaat? En, en hoe bevalt het om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen? Nou, allemaal dat soort vragen en vragen die daar uh, in het verlengde van liggen, da daar kunt u uh, over bellen. Als de lijn het gaat doen, dus daar zijn we mee bezig. 0801121. 0801121. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl en uh, twitteren. Hashtag Casaluna. I wanna talk to you.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 Try the a little Freddy I've got an entity mine them Dat is een hype in Engeland ontdekt via het programma van Jules Holland... die wel meer artiesten op de kaart zet. Um, maar dit was dus maken met Grace Kelly. Ja, ik zei het net al, we hebben een probleem met de telefoon. Ik ga even een mail voorlezen. Dat gaat niet zozeer over de vraag die ik net gesteld heb... maar wel over stand.nl, dus die neem ik gewoon even mee. En ondertussen zeg ik dat u een ander nummer kunt bellen... en dan kunnen wij u weer terugbellen, want deze is niet gratis. Dit nummer is niet gratis, dus uh, als u het wil, dan bellen wij u gewoon terug. Um, wilt u dan even bellen met 035... 623-7292, dus 035. Dat is Hilversum. Pak even een pen, want dit is wat lastiger te onthouden. 623-7292. Ik ga het straks nog een keer noemen, maar dan weten we in ieder geval... dat er een ander nummer komt. Oh, hij gaat gelijk al. Um, en uh, zo gauw dat andere nummer weer beschikbaar komt... Uh, laat ik u dat weten... Marianne van Leeuwen heeft uh, gemaild en ze schrijft... van harte gefeliciteerd met jullie stand.nl. Ik heb me door naar al die meningen te luisteren... Me rijker in mijn gedachten gemaakt. Ik heb geleerd dat de tegenkant ook een oplossing kan zijn. Het is heel moeilijk om iemand met een andere opvatting te gaan waarderen. Dit nu juist heb ik geleerd door naar Standpunt NL te luisteren. Hier in West-Amsterdam hebben we vrouwenbijeenkomsten... juist voor de gesluierde vrouwen. En daar zetten we de standpunten ook nog eens door. Het is erg wennen, maar met veel voorbeelden komen we er wel uit meestal. En ook met veel gelach en ook veel begrip. Zo helpen we de vrouwen vrouw te zijn. En het bevalt hun prima hoop op. De hoop dat Standpunt nog lang blijft, staan, blijft bestaan. Ik ben er ook echt van gaan houden. Marianne van Leeuwen was dat. Nou Hartelijk dank voor die mail. Namens iedereen die ooit aan standpunt NL heeft gewerkt. Even kijken wat er nog meer mail is. Oh, we hebben uh, meneer Homan aan de telefoon nu. Dag meneer Homan. Goedenavond, heer. Ja, dag. Ik, ik luisterde net met heel veel genoeg naar het naar naar vorige onderdeel van het programma. En ik vond het fantastisch. En met, meneer, met uh, Menno Hurenkamp? Wat zegt u? Met uh, het gesprek met Menno Hurenkamp bedoelt u? Ja, inderdaad. Ik vond het een hele wijze man en de manier <laughs> hoe hij dat allemaal uitgestipt heeft en nader heeft uitgelegd. Ik vond het vooral, vooral, vooral over burgerschap. Ja. Ik ben zelf van allechtone komaf. U wellicht ook aan mijn accent horen. Uit welk land komt u? Uh, ik ben zelf van Afghaans komaf. Oké. Okay. En ik woon al jaren hier. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb een universitaire opleiding. Ik heb een, en hoe moet ik zeggen, ik heb het nog tien keer beter gedaan dan welke burger hier dan ook. Maar ik, ik begin met wat de maatschappij betreft. Wij zijn hier als vluchtelingen hier. Ja. En, en, en, en, en als veilige haven, je wilt ook wat terug doen voor het land. Maar door het klimaat van de laatste tijd, dus niet alleen ik. Ik kijk ook naar de Turken, naar de Marokkanen, naar, ook naar andere uh, etniciteiten die hier wonen. Ja. En het gaat mij voornamelijk om de, de, de hoogopgeleiden. Die zijn, die zijn de, de laatste jaren, doordat ze kijken van nou goh, ik doe alles, ik heb mijn best gedaan. Tuurlijk zijn er hier en daar een paar rotte appels. Maar wat ze doen, is dat op deze manier Nederland, dus het land waar ik op dit moment heel erg gerecht aan ben. En, en ik, maar ik voel me echt... Hoe moet ik zeggen, ik vind het een geweldig land. Maar dat het gewoon. Alles is aan het minder aan het worden, wat dat betreft. Dus alles neemt me de dag toe. Ik zie ook overal om me heen mensen die hoogopgeleid zijn. Maar mag ik, ik onderbreek u heel even. Want u zegt, ik kijk vooral naar de hoogopgeleiden. Waarom doet u dat? Omdat u dat zelf bent. Ja, maar dat is. Omdat alleen. Hoe moet ik zeggen, het focus van de media is. Alleen naar die paar allochtonen, zogenaamd, die het slecht doen. Ja, ja. Uh, da daar is de focus van de maatschappij. Van, nou, die buitenlanders zijn allemaal zo. Wat gebeurt is, wat het probleem is... In Nederland wordt niet nagedacht van... Goh, uh, die mensen hebben je toch hier. Laat ze hier thuis voelen. Dan kunnen ze tenminste wat voor het land betekenen. Want op deze manier worden ze nou in een hoekje gedouwd. Ja. Uh, en naar een, naar een hoekje gedouwd. van, ja, zoek het maar uit. Ja, Ho uh, hoe, lang, lang woont, hoe lang woont u in Nederland? Ik woon al uh, bijna, bijna 18 tot 20 jaar hier, dus ik, ik, ben, ik, ik ben hier opgegroeid met heel veel... Ik bedoel, ik heb alles zien veranderen en ik heb, ik heb alles meegemaakt wat dat betreft. Ja, wat, wat, dus is, er, zeg... wat is er veranderd? Want u zegt dat het klimaat verandert? ik, ik zeggen, alles is veranderd. Ik, ik voel me, ik voel me uh, niet thuis hier, niet alleen ik, met mij ook mijn vrienden. En iedereen wat ik zie, allemaal universitair opgeleide jongen. Als ik over de Turken spreek, Turkse vrienden van mij. Nou, ik zal genoeg uh, bijna, bijna, ja, hoe moet ik zeggen, drie, vierde deel van, van, van, van die oogopgeleide jongens zijn weg. Of ze zijn van plan om weg te gaan. En als ik naar Marokkaanse dingen kijk, die zijn allemaal die gaan of naar Frankrijk of ze gaan naar andere landen. Wat maken jullie ik mee trek... dan? Wat, wat maken jullie mee? Uh, wa wa wat wij meemaken in ons, in on binnen mijn vriendenkring, dat het geloof wordt belachelijk gemaakt. Het cultuur wordt belachelijk gemaakt. Het woord allochtoon is een min of meer een scheldwoord. Terwijl, wie is hier de eigenlijke autochtoon? Dus dat is ook de, de vraag van, van, je hebt de Vriezen, je hebt als we kijken, naar, naar Wilhelmers kijken, het een is van Duitse bloed, er is ook Spaans invloeden. Ik bedoel, raamkijkend, ik, ik hou echt van dit land. Maar gerust smeten, ik wil niet de tijd van andere luisteraars innemen. Het enige probleem wat ik. Ik hoop dat mensen die wakker zijn, die het horen. en die er toch over nadenken. maar dat deze meneer. Het eigen volk die toch hier over burgerschap gesproken, toch een Nederlands paspoort hebben. Ja. Dan ben je een burger van dit land. En om dan zich als burger van het land gekleineerd te voelen, jezelf, dit, dit hebben ze. Ik wil niet verder uitweiden. Dit, dit, dit zijn dezelfde tafereelen wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En met alle gevolgen van dien. En het is een Nederland probleem is waar we net ook gehad over van nou, er is weinig besef van, van, van historie. Ja, en nee, het, de, de vergelijking waar. met de Tweede Wereldoorlog vind ik zelf altijd een beetje het is misschien ook niet nodig om, om, om duidelijk te maken dat er in ieder geval... Ja, maar dat voor, is hem juist. Ja, ja dat is... Het is, is taboe om alles daarmee te vergelijken, maar het is nu wellicht tien keer erger. Nou... Dat is alles is taboe van om daarmee te vergelijken, ik begrijp het wel. Maar het is toen niet tien keer erger. toen zijn er niet. heel veel mensen vermoord. En dat, dat ja, maar als je kijkt naar, naar, naar, naar de overal ter wereld, hoeveel mensen per dag worden vermoord. Ja, dat weet ik wel, en maar, maar de, we, hebben, we hebben het nu over de Nederlandse samenleving. Maar volgens mij is het... Ja, maar Nederlandse samenleving... Ik begrijp het, ik helpen Mag ja. je even wat zeggen? Want ik denk dat het beter sterker is als, als je het niet met de Tweede Wereldoorlog gaat vergelijken. Het ja, nee, niet... maar dat begrijp ik. Maar zo is het ooit ook begonnen toen. Ja, oké. Okay, okay. Maar de het even op. Maar even terug naar uh, iets anders. Want mijn vraag was: wat, wat doet u om de samenleving, om het land mooi te maken? Uh, dat dat wil ik graag doe daar alles aan. aan. En wat dan? Ik, ik, ik, ben een, ik, ben een, ik probeer een positieve burger te zijn. Ik help mijn buren, mijn naaste liefde iedereen die mij is. Ik probeer uh, gewoon mijn best te doen hier. Ook geen last te zijn op de maatschappij. Ik betaal zoals het, elke burger betaalt netjes mijn belasting. Ja. Zoals het hoort, ik voel me geweldig. Ik kijk niet alleen naar mijn buurman, maar ik kijk ook naar de, naar de wijk waar ik woon en wat ik kan. Als in, enkele burger zijn, wat het enige probleem is, wat ik nu wilde, ik ben inderdaad een klein beetje uitgeweid, maar goed, dat zegt misschien ook iets genoeg over de pijn en over ja. maar hoe kan het nou dat zo'n gevorderde land telkens weer terugvalt op die fouten wat in het verleden zijn gemaakt? Ja. En op dit moment wordt wel in, in geloof en cultuur en bepaalde volk, die toch Nederland zijn, die volk je toch hier. Je ja. maakt er iets moois van met elkaar. En dan, dan Nederland is altijd, uh, toen ik in, en overal heb ik altijd gelezen, Nederland was het meest multiculturele land ter wereld. En daar voor tolerantie, ja. voor geduld, voor respect is Nederland echt wereldberoemd. En als je nu kijkt, iedereen heeft, heeft als je een buitenland ik, ik, ik, ben, ik ben ooit uh, de dingen geweest, uh, op vakantie geweest. En waar meneer vroeg waar kom je vandaan? Ik zei nou, ik kom uit Nederland. Nou, die, die man als het aan hem lag, die, man net, die keek me net zo scheef aan als een Amerikaan. Ja. Nog één zeg maar vraag tot slot. Uh, ja. wa waarom houdt u nog van Nederland? Uh, ik vind het, ik vond het, waarom hou ik nog van Nederland? land, uh, ik vind het een geweldig land. Uh, iedereen heeft eigen mening, dat begrijp ik. Maar uh, alles is een beetje te ver gegaan, vind ik. Waarom van dit land houdt? Omdat hier, hier iedereen gelijk is, gelijkwaardig was. En iedereen die levert door elkaar. Het ja. is een hele mooie historie mooie met Indo's, met, met, met, met, met Surinamers, met, met Turken, met Marokkanen en noem maar op. En nu wat ik nu vind... De, de, de scheiding tussen allochtoon en autochtoon die begint steeds groter te worden ja. dus allochtonen die gaan zich ook aparter voelen, ik zie het op universiteiten ik zie het op mijn werkvloer ik zie het overal, er, er zijn groepvormingen dat niet ten goede komt van het land en wat andere landen doen, bijvoorbeeld Turkije of of andere ik kan tig landen noemen. Ja, dat tot slot, Dat soort mensen op. Ja, wat zegt u? Die krijgt als een, een goede vriend van mij die kon die, die heeft hier een universiteit gestudeerd. Die heeft die heeft hier nou die, heeft, die is kom laude geslaagd. Hij kon nergens aan de bak komen. Letterlijk niet. Ja, maar nu en even kort af, nu even de... afronden. Ja. Ja, ja. Nou, maar inderdaad, maar ik bedoel ik dan nogmaals ik hoop, ik, ik hou van het land, waarom ik van het dat land hou, heb ik u ook verteld. Ja. Ik hoop dat mensen hierover nadenken en dat, dat, dat, dat er elkaar weer terug gaan naar wat het vroeger was. vroeger. Nee, nee, nee, niet meer terug naar vroeger. Dat is, dat is duidelijk nu. Ik, ik nee, het, nee ik, ik, hoop ik, het... ik ga niet naar Tweede Wereldoorlog. Nee, nee, maar niet meer naar vroeger. Ik, ik ga het nu afronden, maar ik hoop wel met u mee dat het weer een beetje gaat veranderen. Dank u wel ik voor het bellen. Het. Ik, ik vind uw programma geweldig. Dank Hartelijk u. dank. Dank u wel en bedankt voor het bellen tot een volgende keer. We gaan naar meneer De Jong volgens mij. Ja, dat de Jong in Amersfoort. Wat doet u om de samenleving mooier te maken? Ik ben twintig jaar voorzitter geweest van de wijkcommissie hier. Ja. Van 82 tot 2002. En uh, ik heb daar in het begin... Tenminste, ik kwam erbij omdat ik s'nachts, s'avonds laat thuis kwam. Ik werkte tot laat s'avonds. Ik kwam thuis en toen in die flat ging de verwarming omlaag om een uur of half twaalf, elf uur, half twaalf. En toen ging ik naar de commissie en ik zei van... die verwarming is niet goed. Toen zei ze, nee, dat is expres, want... Uh, iedereen laat me straks maar aanstaan, het is bezuiniging. Hm. Toen dacht ik, uh, rechten van de mensen... mag toch zelf weten wanneer ik stook. <lacht> en naar bed ga. Ja, to, en da, omdat ik me eraan ergerde, toen, toen zeiden ze, denk ik, bij, bij onder elkaar... van, uh, die moeten we hebben. <lacht> Binnen de keer was... Bestuurslid, secretaris en daarna voorzitter. Maar het was me ook opgevallen dat alle uh, correspondentie en de boekhouding... ...die werd door hetzelfde handschrift gedaan als die mevrouw die de voorzitter was. En toen ben ik het zelf geworden. Ja. En toen ze ging verhuizen. En toen kwam ik erachter waarom dat is. De mensen wilden op papier wel lid zijn, maar ja... Je moet ook een beetje begiftig zijn met de pen en met boekhouding. En dat kwam dus ook in mijn handen. Het ging op, op papier in naam van de anderen. Maar als wij nieuwe leden... En we willen er graag mensen bij hebben van buiten Nederland die hier wonen. Maar de mensen vragen zich binnen de kosten hier af, wat koop ik ervoor? En ze proberen... Ja, dan hebben ze er niks persoonlijk aan. Het betaalt niet en... Uh, Even, hoe, hoe lang duurde het voordat de verwarming gewoon uh, vrijgegeven werd? Oh, dat. Uh, later kregen ze allemaal persoonlijke verwarmingen. En uh, dat, dus, uh, uh, dat probleem was snel opgelost. Maar, uh, waarom het was heeft dat was snel opgelost niet hoor. Maar... <laughs> waarom heeft u twintig jaar volgehouden? Omdat ik. Ja. God, ik mag niet van mezelf zeggen natuurlijk dat ik. Uh, maar ik wilde wat doen voor de mensen. En waarom wilde u dat? En ik voelde, ja, uit rechtschapenheidsgevoel. Uit welk gevoel? Als ik het zo mag zeggen, van rechtschapenheid. Van de mensen, maar veel mensen denken ook, ach, we hebben toch niks te zeggen. Maar als je iets keurig aankaapt en netjes en beleefd blijft... en weet waar je het over hebt, dan, dan, dan heb je echt wel inspraak, hoor. Ja. He, want, uh, ja, en dat, uh, uh, ja, ik heb twintig jaar volgehouden en toen we dachten, nou... Uh, nu moet een ander het maar eens. maar je kunt haast geen goede gemotiveerde mensen, kun je haast niet vinden. En hoe is nu, meneer de Jong, met uw betrokkenheid bij de maatschappij? Voelt u zich nog betrokken? Ja, ik, ik, ik zie het met leden ogen aan eigenlijk dat ze, nou, van die commissie hoor ik niets, dus ja. Maar even los van de commissie? Nou, nou ik, ik bel ook regelmatig naar standpunt. Ja, ik ben, ja. En ik besef ook ten zeerste dat je niet overal verstand van hebt. He, je kunt wel heel snel even zeggen: ik vind dit, ik vind dat. Maar je moet goed beseffen dat je niet overal voor doorgeleerd hebt, om het zo te zeggen. Ja. Oké, okay, ik dank u wel voor het bellen. Oké. Okay. En uh, nou, tot de volgende keer ook. Jo, Dag, meneer de jongens. dat. gaan we naar Girard. Girard. Ja. Hallo. Hallo. Goeiedag. Goedienacht trouwens. Heb je de radio aan? Gefeliciteerd met uw programma. Kan u mij goed verstaan? Ja, maar ik kan mezelf ook heel goed verstaan. Volgens mij heeft u de radio aan. Is het nou beter? Uh, mm, nee, een beetje. Maar had u hem aan of niet? Dit ja, is... Bent u nog? Ja, ik ben er nog. Ik sta nog wel. Ik zal eventjes inhoudelijk hebben. Wat ik voor de maatschappij doe... Ja? ook hè? Ja, alleen de ja, lijn ja, is ja, heel ja, slecht. Ja. Ik denk dat we u even terug gaan. Uh, oh, ik hoor dat hij beter. Nee, hij is niet nee, beter. Ja. We, gaan, we, we gaan u even terugbellen. Zometeen. En dan weet ik niet of we nu nog iemand aan de telefoon hebben. Maar wat ik in ieder geval ga doen is uh, het telefoonnummer nog even noemen en uh, zeggen waar we het over hebben. Nou, waar we het over hebben, dat is uh, de, de vraag wat u doet om, om Nederland, om de maatschappij, om uw buurt misschien wel mooier te maken. Uh, of u vrijwilligerswerk doet, uh, of u zich druk, druk maakt uh, over uh, hoe het met de buurt, hoe het met andere mensen gaat. Nou, um, ook al kent u die mensen niet, u kunt bellen. Niet met 0800 1121, want dat doen we normaal, maar die lijn, die werkt niet. U kunt bellen met het nummer 035 623 7292. Dus 035 623 7292. Als u wilt mailen, kan dat naar uh, kazaluna.ncrv.nl. Ik ga eventjes kijken. En twitteren, dat kan ook naar hashtag kazaluna. Alleen die site, ja, het is allemaal verschrikkelijk... maar die krijg ik ook niet goed geopend. Die doet het af en toe wel en af en toe niet. Maar nu dus weer even niet, volgens mij. Nee, goed. Nou, uh, dan even naar de mailbox. En dan zie ik... Uh, ik Oh. Nee, dat is niet zo'n vriendelijke mail. Die laat ik maar even zitten. Is er iemand aan de telefoon op dit moment? Ja, er is iemand aan de telefoon. Ik heb geen naam. u het zelf maar. Juliette. Ja, hallo. Hallo, ja, daar ben je. Goeienacht. Wat, wat doe jij om de samenleving mooier te maken? Ik probeer alles wat ik tegenkom uh, een beetje beter achter te laten dan ik het aantref. En wat houdt dat concreet in? Dat, uh, houdt concreet. Ik ben ervan overtuigd dat alles in verband staat uh, uh, met alles. Dat alles invloed uitoefent op alles. Dus op het moment dat iemand negatief doet tegen een ander, uh, dan brengt dat een kring van negativiteit teweeg. Op het moment dat je daar iets goeds tegenover zet, dan uh, kun je dus iets anders in werking zetten. maar Geef daar eens een voorbeeld van. Iets wat de laatste tijd gebeurd is. Geef eens dus een dus. voorbeeld aan. Uh, uh, alles wat je tegenkomt in je omgeving... Uh, uh, of op, op je pad waar iets... Uh, uh, mis mee is, of... Uh, waar je kunt helpen. Uh, daar ben je verantwoordelijk voor, denk ik. Ja. Uh, en... dus schiet je te hulp... en probeer je uh, te doen wat je kunt doen. Maar wat doe je dan ook? Om de situatie ook? daar... Nou ja, kijk, uh, ik, ik, om even heel erg terug te gaan... Naar vroeger, vroeger paste ik op... Uh, uh, bij een gezin met kinderen. en um, Mijn taak was dan eigenlijk om beneden te zitten en de kinderen in bed te stoppen... en af en toe even te kijken, verhaaltje voor deze in bed te stoppen kijken. Voor de rest kon ik gewoon mijn gang gaan. Mm -hmm. um, en had ik geen verplichtingen. Er stonden dingetjes voor me klaar, eten, drinken... Maar ik ruimde bijvoorbeeld altijd even extra op, omdat het mij leek dat als iemand thuis. dat het een prettige thuiskomst uh, was. als de alvast was gedaan, als ze was opgeruimd, als ze dit was gedaan, als ze dat was gedaan. Uh, lijkt mij ook. Um... Dus dat soort dingen deed jij. Maar jij zei net ook. Ja, van... Dat deed ik, en dit is een verlengde ervan. Ik kan het niet zo heel erg uh, uitdrukken, maar kom je bij iemand. Uh, uh, uh, waar iets is waar je uh, iets kunt doen. Uh, uh, dan, het is een kwestie van kijken. Je kijkt en je voelt en dan doe je wat je kan doen. En dit, je dit laat is iets, iets van, beter met, achter dan het is, in plaats van. Met positieve energie. Natuurlijk positieve energie. Maar ik wil wel even iets zeggen over die meneer die net zo langdradig aan de lijn was, en waar ik me eigenlijk een beetje heel erg aan geërgerd heb. Um, heel veel, heel veel mensen van buitenlandse kom af en uh, uh, helaas heel veel moslims die zeggen dat ze zo vreselijk gediscrimineerd worden. Um, ik hoor zo ontzettend vaak uh, van daaruit juist negatieve verhalen van uh, uh, de Joden zijn de schuld van dit en dat. Die hebben zich. Uh, doordat ze zich in een land meer hebben geplant. En dan, zet, uh, uh, dan gaan ze uh, kinderen maken en vervolgens uh, uh, uh, uh, uh, nemen ze dat land over. Uh, de joden zijn de schuld van alles. Ik ben dat niet één keer tegengekomen. Ik ben dat God mag weten hoe vaak tegengekomen. Wat wil je daarmee zeggen? Wat ik ermee wil zeggen is dat als mensen uh, met een bepaalde kijk een nieuwe samenleving ingaan, als je ergens heen gaat naar een ander land, dan neem je je eigen gewoontes mee. Ja, maar die zei, je neemt die, je cultuur die, die, die mee, gewoontes mee. Dat is best wel een goede zaak om je cultuur mee ja, te nemen. Nee, maar, die meneer maar die meneer zei dat, dat het uh, oh, klimaat in Nederland zo veranderd is, dat mensen heel anders reageren. En dat was wat hij zei en over Joden en zo. Ja, en dat is heel die begrijpelijk. Die... Uh, uh, ik vind dat heel begrijpelijk, want... Uh, het is, uh, begrijp ik dat zijn, andere... ja? sommige Vaak zijn mensen van een andere cultuur heel erg grof uh, tegen mensen... Uh, uh, of over, uh, over de Nederlandse samenleving. Hmm. Oké, okay, nou dan ik laat dan deze discussie even verder voor wat, voor dan wat, dan wat dan je een reactie terugkrijgt. Is. Oké. Okay, nou, ik uh, bedank je wel voor het bellen. Want ik wilde uh, eigenlijk weer even naar andere mensen ja, over... de bedoeling was om iets positiefs te zeggen. Maar <laughs> ja, die meneer die bleef maar door die, de Je begon er zelf al een, over... een beetje op te winden. Ja. Oké, okay, maar goed. Um, ik laat het hier even bij en gaan naar een volgende bellen. Maar in ieder geval bedankt voor het bellen. Fijne avond nog. Dag. Leuk. Even een mail tussendoor. Uh, voor jullie item over burgerschap, vrijwilligerswerk en zelf iets doen. Als je iets uh, ziet dat dingen niet lekker gaan. Ik kom net uit dienst bij de politie. Samen met 1700 anderen ben ik vrijwilliger bij de politie. Om te helpen Nederland veiliger te maken. Je ziet aan ons niet dat we vrijwilligers zijn. En we lopen ook bewapend en getraind rond. Maar we zijn geen machtswelustelingen. Het is zo gaaf door wat, je voor, door wat je doet. Het is mooi om mensen te helpen en de mensen die denken er een zootje van te moeten maken zelf aan te pakken. Vanavond bijvoorbeeld een verdwaalde demente mevrouw uh, weer veilig thuisgebracht. Een dronken automobilisten aan kunnen houden. Mensen met autopech geholpen en door woonwijken gefietst en uh, de politie daar zichtbaar gemaakt. Dat alles samen met toffe beroepscollega's en andere vrijwillige collega's. Dit was een. Uh, ik doe dit vrijwilligerswerk naast twee studies. Veel uh, mede-politievrijwilligers doen het naast een baan. Voor alle late luisteraars, word vrijwilliger bij de politie. Met vriendelijke groet Bert. Gaan wij even kijken. Oh, het nummer, het nummer uh, dat u van ons gewend bent: 0800 1101. Dat werkt weer: 0800 1101. Uh, maar er zijn ook al heel veel mensen die naar het andere nummer gebeld hebben. Maar vanaf nu kunt u dus weer gewoon naar 0800 1101 bellen. Ik ga even naar wat muziek luisteren als het goed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 Sofa. vier maten poef, vier maten blij zijn, vier maten rauw, dat is mijn liedje voor jou. Liedje is gemaakt van een kleine stukjes zoen en van papieren vliegers, kinderstemmen in het groen, van bladeren van september en een sterrennacht in mei, en van de appels op the daffle spray Het is Was mooi mooi gezongen door Mathilde Santing komt van het album Een Nieuwe Jas... waarop liedjes van Toon Hermans vertolkt worden door anderen. En dit nummer heeft een heel andere titel dan ik dacht. Ze staat in ieder geval op mijn lijstje. De appels op de tafelsprei. Ik begrijp die hele titel niet, maar het zal wel kloppen. Um, wij gaan weer even door op het thema waar wij gebleven waren. Het nou, gaat eigenlijk over uh, uw betrokkenheid bij de maatschappij. Wat doet u om de samenleving om Nederland mooier te maken... 0800, uh, wat was het ook alweer? Nou, nou dan ga ik twijfelen, want ik zei 1101, ja, 0800-1101. Dat is niet hetzelfde nummer als wat wij uh, normaal hebben, want dat is 1121. Maar dit is het stand.nl nummer Nou, op deze feestelijke stand.nl dag is dat alleen maar mooi meegenomen. 0800-1101. Als we ons wil bellen, wordt helemaal uh, suf gebeld, volgens mij. Uh, uh, degene die ik nu aan de telefoon heb is Wakkar But. Zei ik dat goed? Ja, dat was goed, inderdaad. Dan nou. hoor je niet vaak dat mensen mijn naam in één keer goed hebben. Het was een lucky shot, maar gelukkig. Um, ja, we hebben het over uh, uw bijdrage aan de samenleving. Doet, doet u iets om de, om de ja, samenleving werk mooier werk te maken? Ja, net zoals de meeste mensen. Maar in mijn uh, vrije tijd uh, doe ik heel veel vrijwilligerswerk... Uh, bij uh, Natres onderdeel van Defensie en uh, bij het Rode Kruis... En bij een paar stichtingen. En uh, ja, dat, dat is altijd heel leuk. Wat, wat noemde u als eerste? Iets van Defensie? Een adres, uh, strategische reserve voor uh, van Defensie. Ah, oké. Okay. Mens, ja, het is uh, ja, het is gewoon een onderdeel van Defensie. Ben je een soort, uh, um, iemand had net over een e-mail in wat de vrijwillige politie. Ja, precies. Iets soortgelijk is. Het alleen dan bij Defensie. Dan word je ingezet als uh, verkeersregelaar. Voor vijand, voor Defensie, oefeningen draaien mee. Het is heel leuk. en uh, je, je komt dus eigenlijk, het is heel leerzaam. Waar, waar kom je dan bijvoorbeeld als je dat doet? Um, poeh, uh, nou, binnenkort uh, marathon in Rotterdam. Als verkeersregelaar word je ingezend en dan ondersteun je de politie. Oké. Okay. En uh, ja, uh, oefeningen draaien. Uh, uh, NAVO-school voor, voor Vrede en Veiligheid. Er worden uh, mensen die worden uitgezocht naar, uh, ik noem maar wat, uh, naar Bosnië. En die moeten dan gedraind worden. En dan spelen wij de, de tegenpartij, of vrijwilligers of slachtoffers. En het is altijd heel fascinerend. Hoeveel tijd kost dat? Uh, twee dagen in de maand ongeveer gemiddeld. Ik ben even aan het bellen, mijn abi. Sorry, mijn vader kwam <laughs> even. <mijn vader. laughs> Wat doe jij? Ja, hm? Wie belt er dan? Ja, in, in nee, de ik de was dag. aan het internet aan het lezen. En ik moet eigenlijk straks uh, op. Dus ik vroeg af waarom ik nog niet sliep. Ah, oké. Okay. En het Rooikruis, dat, dat deed je ook? Ja, dat is maatschappelijke hulp, taakveld 3, dat is, uh, en dan ga je naar evenementen en als er dan iets gebeurt, ik noem maar wat, iemand valt, breekt zijn been of uh, schavelhondje, pleistertje, dan help je die persoon. En uh, ja, dat is heel leerzaam, het is leuk, je komt eens dus ergens en je komt heel veel verschillende mensen tegen. Ja, maar jij steekt dus aardig wat tijd in het vrijwilligerswerk, want er was nog meer, zei je? Ja, en je hebt een stichting en ik ben politiek actief, maar dat is meer omdat ik leer, dus ik beschouw het als iets leerzaams. Ja. Je bent bezig, ik heb heel veel vrije tijd voor een of andere reden, altijd. Ik ben niet getrouwd geen kinderen, dus dan heb je dat. Ja. En uh, dat is ook een, ik, ik ben, ik discussieer graag ook en als je op dit soort activiteiten gaat, dan heb je altijd heel veel ruimte voor discussie, want uh, ik kom altijd heel veel mensen tegen die mopperen dat het slecht gaat. En dat vind ik altijd verbazingwekkend, want ik zeg ja... Als je het vergelijkt met het buitenland, is alles vrij heel goed geregeld in Nederland. Alleen waar die boosheid bij mensen vandaan komt, dat snap ik niet. En dat levert altijd uh, discussies op. Ja. ja, nee, we hadden het er net ook over hè, in het eerste uur uh, met Menno Hurekamp. Ja. Er is veel. Ja, dat was ook met, met die uh, eerste man die zat te klagen dat. Uh, dat hij zich een beetje gestigmatiseerd voelt als buitenlander. Maar ik zeg ook, het is gewoon... Ik kom vaker dat soort mensen tegen. dan zeg ik altijd, dat is normaal. Nee, want je hebt altijd 10, 20 jaar, dan gaat het goed met de economie. Dan is iedereen heel blij met elkaar. Yeah. Dat hebben we net gehad. En dan heb ik een periode dat het slecht is. Ik herinner me toen het klaar was, het jaren 80. Toen had je ook een hele periode, was het heel slecht met de economie. En toen was iedereen heel boos op de katholieke kerk. Dan er, ging te teveel geld naar de katholieke. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Enzo. Er moet altijd een zwart dat, schaap. Dat zie je nu ja. helaas weer terug bij uh, moslims. Voor een van de reden met buitenlanders. Want ja, in de jaren tachtig waren het de Italianen en de Spanjaarden en de Katholieken. En nu zie je hetzelfde verhaal letterlijk terugkomen. Alleen uh, het zijn uh, Turken, Marokkanen en moslims. En, uh, dat, dat vertel ik mensen altijd. Ik zeg: van, Je moet je niet druk maken. Het zijn gewoon mensen die moeten iets ergens over mopperen. En daar mopperen ze altijd over. Maar ja. Dus ja, goed, als je het veel tegenkomt, is het natuurlijk niet leuk. Als het allemaal. Nee, maar oh, het is ook ik. als je mens, mensen erover praat en uh, je vertelt ze, ja vroeger was het ook zo met die en die groep en, en het verandert ook nu. Want kijk, uh, hoor je af en toe nog iets, iets over tsunamis? Bijna niks meer. Maar je hoort nu wel heel veel gemoppen opeens over Polen en oost ja. ja, Dat hoor je weer opeens meer komen. Maar ik wil even terug naar jouw eigen vrijwilligerswerk, hè? want jij ja. zei uh, nou ja, dat je dat doet, maar dat het vooral ook voor jezelf leerzaam en leuk is. Is, is ja, dat eigenlijk ja. belangrijker dan dat je iets bijdraagt aan de samenleving? Nou, nee, je, je, je bent bezig, vind ik. En het, het is een, de maatschappij profiteert en jij profiteert zelf ook mee op een of andere rare manier. Het is een win-win situatie. En goed voor de mensen om je heen. Want het, het is eigenlijk een sociaal gebeuren, vind ik. Want, ja, het, is, het is goed voor jezelf, maar is, dat ben ik, ik geniet ervan persoonlijk. Ik vind ja. het leuk. Uh, en mensen om je heen hebben er ook profijt van op een of andere manier, meestal. Ja. Indirect of direct. Ben je altijd zo'n betrokken burger geweest? Ja, het is van huis uit altijd zo geweest. Uh, mijn vader uh, die heeft ook, is ook politiek actief geweest, maatschappelijk actief geweest, moeder ook. Uh, mijn opa die zat in de hand, die, uh, die was altijd blij om belasting te betalen. Dan gaf hij altijd een feestje. Want hij zei van, nou, we hebben een, de belastingdienst is langsgehaald, dus er viel wat te halen. <laughs> zijn motto altijd. We hebben het weer verdiend. Dus ja, we zijn altijd hele opgewekte uh, mensen in de familie. Nou, hartstikke mooi is van huis uit meegekregen. Dat is een voordeel. Sommige mensen krijgen, heel veel dat ze, krijgen dat helaas niet mee. Ik heb gewoon altijd heel veel geluk daarin. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Ik dank je wel voor het bellen. En zei je nou dat je bijna weer op moest? Of? Nee, ik moet... Uh, mijn acht uur ergens zijn. Dus ik moet 6 uur opstaan. Dus ik ja, ga o, zo slapen op, om te uur. De en dan, uh, dat wou je vader nog even zeggen. Ja, dat kwam erin. Ik, er ik in ben in toch hebben. blij dat je nog even wakker bent gebleven. En uh, dat je gebeld hebt. Okay. Goeienacht, slaap lekker zo. Ja. Dag Gerard, hadden we net aan de telefoon. En is er weer? Ik ben er weer. Ik dank u dat ik uh, hier uh, in de uitzending mag komen. En nou. dat u mij dat wat terug hebt gebeld. Ja. Uh, de vraag is wat ik uh, voor de maatschappij doe en wat mijn motivatie daarvoor is. Ja. Goed burgerschap. Uh, ik werk op dit moment in een buurthuis. En dat is de Boomerang in Eindhoven. Ja. En daar ben ik uh, via een wsv bedrijf neergezet voor facilitaire ondersteuning. Maar als ik daar zie wat er in die boemerang allemaal gebeurt. en dan heb je het over een uh, gemeenschapshuis. een buurthuis. die nog een van de laatste in Eindhoven. Uh, gedragen wordt door een particulier bestuur. Uh, veelal oudere, jongere mensen. En daar is een verdelingspunt van de Voedselbank. Justitie maakt er gebruik van. Maar dat soort buurthuizen hebben het ontzettend moeilijk in, uh, om overeind te blijven, omdat ze het zonder subsidie uh, doen. Ja. En uh, onlangs heeft de gemeente Eindhoven een andere buurthuis Triton geïnvesteerd om vervolgens om drie maanden later failliet uh, te gaan. En de, rest, en de burgers moeten maar bezuinigen. Wat ik daar ook meer voor de maatschappij doe, ik ben daar ja. dus heel erg betrokken. En ik vind uh, hoe daar de overheid met dit soort zaken omgaat, luisteren naar burgers. Uh, heb ik besloten om zeg maar uh, echt ook met de politiek te bemoeien, maar dan vanuit uh, mijn invalshoek. En ik uh, ben al een ruim een jaar bezig om een. Politieke partij op te richten. En en maar even, even terug naar dat, dat vrijwilligerswerk nog. Wat, wat doe je dan precies in de. Nee, ik, ik, ik, ik, ik zal even zeggen, het is geen vrijwilligerswerk, ik word daar betaald. Oh! Ik ben, okay. ik ben daar voor een, een facilitaire ondersteuning, eh, maar eh, ik ben daar wel heel erg betrokken mee. Ja, ja. En eh, ik word daar betaald om facilitaire ondersteuning. Maar buiten wat ik dat doe, ga ik ook regelmatig eh, naar de Katrinakerk in Eindhoven. Dat is een. Uh, een uh, ontmoetingsplek voor waar veelal dakloze mensen komen. Die help ik ook individueel om wegwijs te maken in de maatschappelijke opvang. Okay. En, uh, en je gaat nu... Uh, me... Ja, sorry. Nee, u was eerst. Nou, u gaat nu een, een politieke partij oprichten? Ja. Me, me, en wat moet die partij gaan uh, doen? En veranderen? Nou, een, uh, een politieke partij die eigenlijk niet gericht is op een ideologie. Alleen maar op liefde. En ik heb het ook de lichtpartij genoemd, omdat licht geen politieke kleur is en universeel is. Een, een politieke partij die gericht is op liefde? Ja, uh, licht is de enige ideologie. Uh, liefde is de enige ideologie. Maar wat moet ik me daarbij Want, voorstellen? Wat, wat, wat, wat ga je dan doen? Wat ga je dan concreet aanpakken? Nou, eigenlijk heel simpel. Dus het wordt altijd zo uh, ingewikkeld gemaakt. Uh, ik vraag aan iedereen vanuit een liefdevolle grondhouding een bijdrage te leveren aan, de, aan jezelf, aan de maatschappij. En, uh, ja, dat wil ik bijvoorbeeld doen. En ik denk dat dat uh, ook het behoefte aan is. Dus dat daar veel stemmers, uh, dat er veel kiezers komen... die op die partij gaan stemmen? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Wordt dat een lokale partij of een landelijke? Uh, beide, beide. Uh, in de gaat het de lichtstadpartij heten... en landelijk gaat het de lichtpartij heten. Nou. Maar wel... Uh, maar ik heb er wel een soort manifest gezet dat bijvoorbeeld... ...liefde is een werkwoord en ook een leidraad voor handelen. Dus uh, je moet er wel iets voor doen. Openstaan, luisteren, vooral verbinden met mensen. Uh, en wat ik dus eigenlijk zie, wat ik een spiraal wil doorbreken... ...en het is ontzettend moeilijk, maar mensen daar wel bewust van te maken... ...en daarmee begint een verandering met bewustwording... ...dat er op dit moment een hele grote elite bovenlaag aan het groeien is... De mensen hebben niks geleerd van die boordenscultuur. En een hele grote onderklasse is het aan het groeien. Ja. Alleen de stad Eindhoven heeft al meer dan 1500 daklozen. Ja, Goed, groot... uh, ja. Nee, ja ik ga even afronden, want uh, er zijn meer bellers. Maar uh, de, ja. de partij, de lichtstadpartij, die komt er dus aan. Waar uh, Liefde Centraal staat. Ik vind het uh, mooi bedacht in ieder geval. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Bedankt voor het Dankjewel. bellen. Ja, dankjewel dat je duits uitzending Succes met die mooie uitzending. Oké, okay, bedankt. Dag. Dag. Uh, Ursula. Goedenavond. Goedenacht. Zeg het eens. Wat, wat, wat doe jij uh, voor de samenleving? Uh, ja, ik ben in politiek gegaan. Waar uh, best wel veel kritiek op is, hoor ik wel. Ja. ja. En welk, wat voor partij? Uh, gemeentebelangen. Lokale partij. In welke gemeente? Uh, Berkeland. En, en waar staat die partij voor? Ja, voor verschillende dingen. Maar mijn portefeuille is uh, sociaal. Uh, en wij staan vooral uh, voor de mensen die, uh, die niet gezien worden. En dat zijn uh, verschillende groepen. Waaronder ook, uh, denk ik wel, de eerste meneer. Ja, de eerste meneer uh, uit Afghanistan. Waar, ja, trouwens heel maar ja de allochtonen als... zoals ze genoemd worden... En uh, ik wil deze meneer toch wel bijvallen... omdat ik zelf ook zie dat we steeds minder toleranter worden. En niet alleen naar allochtonen... maar ook naar uh, andere uh, doelgroepen in onze samenleving. Ja, die meneer, kan ik je vertellen, heeft veel losgemaakt. Het zijn allemaal mailtjes, ook een beetje scheldmailtjes en zo. Dus er zijn negatieve, maar uh, nou, in jouw geval ook positieve reacties op zijn verhaal. Uh, ja. En, uh, en jij bent de politiek ingegaan zelf, daar wil ik even uh, over hebben nu. Want... Uh, Waar kwam die betrokkenheid bij jou vandaan? Waarom wilde je dat? Nou, eigenlijk voordat ik de politiek inging... Uh, hebben we hier een, uh, zeg maar een uh, luis in de pels gevormd. Uh, zeg maar, uh, burgersbelangen heetten het toen nog. Uh, omdat uh, iedereen heeft uh, problemen met de politiek... en uh, staat dan in de supermarkt uh, achter zijn karretje te vertellen... hoe slecht het allemaal gaat en wat er allemaal gedaan moet worden... En toen hebben we gezegd, ja, dat kunnen we in de supermarkt doen... maar misschien is het handiger om dat uit te dragen naar buiten. Um, en we hebben toen uh, heel veel actie gevoerd op bepaalde items die hier speelden. Um, en toen wij uiteindelijk fuseerden, omdat Berkland is een uh, gemeente... die uh, gefuseerd is uit verschillende dorpen... toen werd ik gevraagd van, goh, wil je dan uh, niet de politiek ingaan? En daar heb ik heel lang over nagedacht. Omdat politiek toch iets anders is als alleen maar uh, actie voeren. En uh, ik heb het uiteindelijk gedaan. Ik zit nu voor de tweede periode in de gemeenteraad. Ja. En uh, ja, ik doe mijn best. Heb, heb je het gevoel dat je verschil kunt maken? Nou, er is wel een verschil tussen actievoeren of politiek. Uh, het probleem is een beetje dat um, heel veel mensen die uh, de meneer hiervoor ook, dat snap ik best, die wil dan uh, uh, politieke partijen oprichten en um, ja... Ik snap dat uh, helemaal. Alleen, um, je loopt tegen heel veel dingen aan die je van tevoren niet weet. Uh, omdat je gewoon aan uh, wet en regelgeving vastzit. Uh, dus dat maakt het heel erg moeilijk. Um, en ja, het ligt er ook nog wel aan of je in de coalitie of in de oppositie zit. Laten we zo helder zijn. En jij zit in de, in de oppositie. Ik zit in de oppositie. <lacht> ja. Dus, ja. dus eigenlijk zeg je, ik heb niet het, echt het gevoel dat ik nou heel veel uh, veranderd heb. Nou ja, kijk, wie de coalitie heeft, heeft ook de macht in principe. En ik vind macht een heel vies woord, wat dat betreft. Maar ja, het kan ook heel goed gebruikt worden. Ja, zou je het zelf niet willen hebben? Um, ja, maar wel op mijn manier. En dat betekent dat ik um, uh, vanuit mijn principes werk. Uh, en dat is toch wat... Ja, er is politiek en politiek. Uh, heel veel burgers zeggen, het is een machtspel. En um, ja... Ik denk inderdaad dat politiek ook een spel kan zijn, maar zo bedrijf ik het niet. Nee. Ik wil graag uh, opkomen en de mensen laten zien die uh, niet gezien worden. En dat is gewoon helaas een grote groep uh, mensen aan de onderkant van de samenleving. Die, uh, uh, want die andere meneer zei van ja, maar uh, dan gaat het goed en dan plotseling gaat het slecht en dan gaan mensen uh, uh, allemaal uh, mopperen. Nou, er zijn mensen in deze samenleving die het al jaren slecht hebben, die je ook niet meer hoort. Um, omdat uh, ze toch denken van, nou ja, uh, uh, wat voor nut heeft het nog? Um, maar die bij wijze van spreken ook het geld niet eens hebben om te gaan demonstreren. Om maar wat te noemen. Ja. Ik even weer terug naar jezelf. Uh, ho hoe lang hou je dat nog vol in de politiek, als het toch af en toe ook wel frustrerend is? Ja, politiek kan heel frustrerend zijn, absoluut. Nou ja... Um, ik ben gekozen. Um, er, is een, er is een grote groep die op jou gestemd heeft... en vertrouwen trouwen jou uitgesproken heeft. Dus ik vind gewoon uh, dat ik daarvoor moet gaan. Ja. Nou, heel veel sterkte daarmee. En succes. Ja, graag be gedaan. Bedankt voor het bellen. Ja hoor. Doeg, goeienacht. Doeg. Meneer Snel. Goeiedag, Hallo. Hoi. U zit in de auto, hè? Ja, ik zit in de auto onderweg van het feestje terug naar huis. Oh, was het gezellig? Het was heel, gezellig, heel ja. gezellig. En ik hoorde per toeval jullie programma ik denk misschien even leuk om een, een, een, eigenlijk een heel eenvoudig, maar wel heel positief geluid te laten horen. Ja. Mijn zoon is dit jaar voor het eerst gaan basketballen in Papendrecht. Ja. Nou, sowieso heel veel uh, harmonie rondom uh, zo'n vereniging van opa's oma's die dan in het weekend met elkaar gewoon een uh, leuke paar uur hebben rondom het sporten van hun kleinkind. Ja. Kleine vereniging, we zijn een sponsorcommissie aan het opzetten. We zitten met een aantal mannen bij elkaar en, en dames van, joh, hoe kunnen we die vereniging nou op een positieve manier ook een bijdrage laten leveren aan de maatschappij? Dat dus zijn we nu aan het ontwikkelen en toen kwam eigenlijk het idee van, joh, er zijn steeds meer kinderen die eigenlijk niet kunnen sporten omdat de ouders het niet kunnen betalen. Nou ja, je hebt de voedselbanken, je hebt de vakantiebanken en nou zijn we het idee aan het opzetten om uh, een, uh, een systeem te verzinnen dat we kinderen in, in en rondom Papendrecht... We een aantal kinderen volledig uh, kunnen laten meebaas ballen. Uh, en dat we dan gewoon echt ook alles voor hun regelen. Van kleding, nou ja, geen contributie, maar ook dat ze mee kunnen rijden. En het mooie was dat we zitten daar met een paar, uh, nou ja, met een groepje potje bier erbij. Ontzettend gezellig, serieus aan het nadenken hoe je een club kan opbouwen. Maar dit gaf zoveel energie en we zagen daar zoveel kansen in. Ik joh, hoe eenvoudig kan het eigenlijk zijn als sportverenigingen met elkaar ook op dat niveau een stukje bijdrage leveren. Ja. En uh, nou, ik denk dat geluid laat ik eens horen, misschien kan ik daar een ander mee inspireren. Ja, dat is een mooi geluid. Wat, uh, en uh, hoe, wie betaalt dat dan? Nou, we, willen de, we hebben een sponsorplan uh, uh, gemaakt, ja. waarbij we uh, heel eenvoudig hebben gezegd... de vereniging bestaat 40 jaar uh, komend seizoen. We willen de jeugd, omdat het uh, toch een stukje uh, uh, uitstraling van de vereniging... willen we in het nieuw steken. En we hebben gewoon per team hebben we dan het budget ietsjes opgekrikt... ...dat we dan een extra lid kunnen mee uh, uh, laten basketballen basketbal. Hè? Voor niks. Nou, oh, wat goed. En zijn nee. er veel uh, kinderen die daarop afkomen? Nou, dat, dat zijn we dus nu aan het ontwikkelen, waar onze zorg wel zit. van ja Hoe kun je een veilige omgeving creëren dat zo'n kind eigenlijk anoniem uh, zich bij de vereniging kan aanmelden? Ja, je moet het omdat... eigenlijk niet weten. Je moet het niet weten. En nee. uh, nou ja, een van de mannen waar ook het idee deels vanaf kwam... Die zei ook van, joh, we zullen eens denken of we via voedselbanken lijntjes kunnen leggen. Nou ja, goed, daar zijn we nu mee bezig. Maar we ontdekten wel zoiets van, joh, zo'n gedachte is eigenlijk misschien wel voor verenigingen ook, uh, uh, uh, ook weer een extra mogelijkheid om zo positief in beeld te komen. Dat dan bedrijven zeggen, joh, dat initiatief steunen wij. Ja. Nou, dan heb je een sponsor -plus pan. Ja, leuk idee zeg. En dus, ho hoeveel tijd steek je daar zelf in? Nou, ik heb... Uh, ik werk sinds kort in Amsterdam, of Amstelveen. Dus ik heb veel reistijd. En ik heb ook tegen de vereniging gezegd: ik kan niet basketballen. Ik ben meer van de voetbal. Ik wil twee avonden per maand minimaal erin stoppen. En dan heb je daarvoor je voorbereiding enzovoort. Naast andere vrijwilligerswerk. Dus ja, gewoon. Uh, en als het dadelijk wordt uitgehold, dan gaan we dat gewoon uh, adopteren. Nou ja, dan heb je de groep die uh, lekker de kinderen training geeft aan basketbal. En met een aantal ouders gaan we gewoon dit verder uh, oppakken. Nou, hartstikke goed. He, dus uh, het, kan heel, het kunnen vaak hele kleine dingen zijn ja, die de betrokkenheid vergroot. Maar waarbij je uh, heel veel impact kan hebben in, in, rondom, je, uh, ja, in, rondom je omgeving. Ik dank je wel voor het bellen. Absoluut. En heel veel succes ermee en een goede reis naar huis. Dank je wel. Doeg. Hoi. We gaan even naar wat muziek luisteren. Was, uh, Harvey, uh, PJ, PJ Harvey met Let England, England Shake. Hey, nou, dat kwam er niet heel soepel uit, maar ik hoop dat u het begrepen heeft. Ik ga even vertellen wat wij aanstaande maandag gaan doen in Kaasdoen. En dan ga ik daarna naar de laatste bellen. Maar dan kunnen we dus helemaal de tijd volpraten. Dan weet ik precies hoeveel tijd dat kost om uit te leggen waar we het over gaan hebben. Dat is namelijk over de Floriade. Te gast is komende maandag Peter Lobbezo, projectdirecteur van Arcades. Verantwoordelijk voor de Floriade. De grootste tuinbouw expo ter wereld. Eens in de tien jaar komt die voorbij. Hè. Eens in de tien jaar vindt die plaats. En dit keer is het in Venlo. En nou, wat daar allemaal gebeurt, dat gaan we bespreken... Dus aanstaande maandag in Kazeloen en dan ben ik er zelf weer. Dus daarom ga ik nu geen antwoordapparaat inspreken. Dat is een beetje onzinnig hè, om voor jezelf een antwoordapparaat in te spreken. En daarom heb ik mooi de tijd om nog even met mevrouw Bijs te praten. Ria Bijs, goedenacht. Goedenacht. Ik zal het heel kort houden. Nou. Ik ben geen mens van barricade of van het uh, opzetten van, van allerlei projecten. Maar ik heb gemerkt, sinds ik niet meer zo erg mobiel ben... en alleen maar iedere dag naar de dichtstbijzijnde supermarkt ga... dat het heel belangrijk is om uh, oogcontact met de mensen om je heen te maken... met de kassière of met de voorbijganger... of eens een knipoog te geven tegen een moeder met een dreinend kind. Dan zie je echt de gezichten meteen gaan stralen. En het zijn geen grote dingen... maar ik denk dat het de kleine dingetjes zijn die het hem doen. Een vriendelijke blik. <laughs> dat was het. Ik dank u wel. Okay. Mevrouw Bijs. Goedenavond nog verder. Ja, hetzelfde. Hè? Goedenacht. Ja hoor, daar. Nou dit was zo kort dat we nog tijd hebben voor. Ik weet het. Nadja. Ja mevrouw Nadja. Goedenavond. Hallo. Hallo. Goedenacht. U heeft nog uh, ja, twee minuten ongeveer. Ja is goed. Ik doe mijn best. Nou zet hem op. Wat, wat doet u? Nou ik uh, ben. Uh, ik werk zelf als een maatschappelijk werkster. Dus dat doe je ook al heel veel. Ja. Uh, maar goed, in mijn vrije tijd uh, doe ik ook vrijwilligerswerk. Ik ben heel actief in mijn eigen uh, gemeenschap. Ik ben oorspronkelijk uh, Soedanese. Ja. Er zijn er uh, sinds 1998 heel veel vluchtelingen uit Soedan gekomen. Uit Darfur? Uit uh, Darfur ook. Ik kom inderdaad van deze streek of uh, een beetje in het centrum. Dat is ook van de Noewe gebergte gebied. Ja. Maar goed, van het gehele Sudan kwamen heel veel mensen destijds en die maken processen mee, zoals de Marokkaanse en de Turkse. En uh, ze worstelen natuurlijk met de regels van de wetgeving in Nederland en vaak komen ze niet uit. Dus wat ik doe, ik samen met uh, Novib, Oxfam en Eco en Cordate organiseren wij heel veel voorlichtingen en proberen wij door middel van uh, na, activiteit organiseren. En oudwisselprogramma's tussen de Nederlandse samenleving en de Sudanese samenleving. Ja. om heel veel informatie uit te wisselen. en ook de mensen relaxed de weg te wijzen in de samenleving. En lukt dat goed? Het lukt zeker heel erg goed, want heel veel mensen zitten met heel veel vragen over de islam en de kinderen en de katholisme en hoe kunnen wij onze kinderen toch beschermen. En als je dan een keertje gewoon een Nederlands moeder en een Surinaamse moeder op de podium zet van nou vertel jullie verhalen als twee moeders. Wat is jullie angst en wat is jullie verwachting van jullie kinderen en de samenleving? Eigenlijk maken ze dezelfde zorgen gewoon over hun kinderen en de veiligheid. En dat geldt voor de Nederlandse moeder en geldt ook voor de Sudanese moeder. Ja. Ja, en dat, dat geeft zoveel eh, informatie en geeft meteen zo van... ...oh, ik ben dus helemaal niet anders dan de Nederlandse moeder... En dat betekent dat de angsten zijn hetzelfde. En wij ja. van alle kanten moeten proberen dezelfde regels te hanteren. Ja, ik begrijp mevrouw. Ik, ik moet u helaas onderbreken, want het programma zit erop. Is goed. Dank u wel voor het bellen. Ja, kan ik, Kan ik nog net zeggen dat Nora Romanesco eraan komt met Nachtvluchten en Vlucht in het Verleden. En aanstaande maandag dus weer een, een nieuwe aflevering van Casaluna. Een hele goede nacht en veel plezier met Nora.